Het noordwesten van Mexico is juist het afgelopen jaar getroffen... door een van de ergste droogteperioden uit de geschiedenis. In Nieuw-Zeeland heeft een 20-jarige man een val van de 14e verdieping overleefd. De man uit Groot-Brittannië is voor een werkvakantie in Nieuw-Zeeland... en was zaterdagavond gaan stappen met vrienden. Toen hij enigszins beschonken terugkwam bij zijn appartement in Auckland... kwam hij erachter dat de sleutel nog binnen lag... Hij ging naar zijn bovenbuurvrouw om via haar balkon... naar zijn eigen balkon te klimmen, maar viel naar beneden. Hij brak zijn rug, nek, een aantal ribben en zijn polsen... maar maakte het inmiddels redelijk goed. Hij is aanspreekbaar en vrolijk. Van zijn valpartij kan hij zich niets herinneren.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 Welkom terug in het laatste uurtje van deze goede nacht. Dus het is tijd voor het goedemorgen van Jan Emaus. Track Traces. Het platenhoekje van Jan Emaus. Oh. Uh, ja, wie was dat ook alweer? Nou, dat was uh, Graham Parker samen met The Rumor in 1978 met Hey Lord, Don't Ask Me Questions. Ik liet er een stukje van horen, omdat ik denk dat dat het bekendste nummer is van uh, Graham Parker. Ik bedoel, echt wereldberoemd is hij nu ook weer niet. Maar uh, hij brak toch wel lekker door destijds, heel even met uh, die single. Graham Parker, waarom uh, die man nou juist... Ja, daar heb ik een bijzondere reden voor. Om te beginnen maakt hij uh, recht toe, recht aan muziek zonder omhaal. Hij heeft een prachtige schuurpapieren stem die zich uh, erg goed leent voor het bezingen van allerlei ellende. Dat vind ik ook altijd uh, mooi uh, meegenomen, te midden van zo'n roze zee van liefdesliedjes. En ten derde omdat zijn derde album, dat nam hij op in 1977... een heel idiote bestaansgeschiedenis kent. Daarom beperk ik me vanochtend ook tot dat ene album... Stick to Me uit 1977. Ik zal er drie nummers van laten horen. Um, ja, eerst even iets algemeens over Graham Parker. Er is niet zoveel over te vertellen. Begon in de vroege jaren 70 met optreden. Maakte al heel snel naam doordat hij... Uh, in zaaltjes in het pubcircuit, uh, ja, toch optredens wist te verzorgen... die stonden als een huis en dat zong zich heel snel uh, rond. Had ook uh, uitstekende mensen in zijn band uh, zitten. De rumor, uh, vooral Brinsley Swartz wil ik in dat verband uh, noemen. Gitarist die uh, ook nog een uh, eigen groep onder zijn eigen naam heeft gehad. Nou goed, ging allemaal goed met Graham Parker. Langzaam uh, maar zeker ging het, uh, ging het uh, ja, succes meetellen. Op lokaal niveau en later landelijk en uh, ook wel internationaal. En uh, het moet toch wel gezegd, uh, mensen als uh, bijvoorbeeld Elvis Costello... hebben altijd gezegd dat ze zich buitengewoon door Graham Parker uh, hebben laten inspireren. En dat is zo nu en dan te horen ook aan, uh, aan hun muziek. Nou, stick to me. Album, 1977. Uh, wat er allemaal voor drama achter schuil ging, ga ik zo vertellen. Eerste nummer daarvan uh, over drama gesproken. Uh, ja, Wanhoop, prachtig bezongen. In uh, Watch the Moon Come Down. In this dirty town, there's nothing going for me. No shows going down. That I would wanna to see Nothing but the midnight train In this shady street On a top floor flat Women take their sheets Down to the laundromat As the night falls on this town I'm going to watch the moon come down Watch the moon come down I'm going to watch to calm down. Yeah. Watch the Moon Come Down van uh, de LP Stick to Be uit 1977 van uh, Graham Parker. Nou, die LP die waren ze dus uh, aan het opnemen. En uh, het was uh, de derde plaat van uh, Parker. Platenmaatschappij had besloten ondermaars uh, stevig wat geld tegenaan te gooien. Want die Parker, uh, dat was toch wel uh, een succesnummer in Sp. Er werd dus een orkest in de studio ingehuurd van 80 man, waarvan het overgrote deel violen. Dat is niet niks en dat kost ook buitengewoon veel geld. Nou, om een heel lang verhaal kort te maken. De opname van de complete plaat waren af. En toen bleek dat er in de machines, in de opnamemachines. Een uh, tape had gezeten die uh, niet goed was. Het bleek dat er een hele laag als het ware vanaf gesleten was. Uh, een of andere oxidelaag. Vraag mij het fijne er niet van, ik ben geen chemicus, maar zo ging dat destijds nog in het predigitale tijdperk. En uh, het bleek dus dat met die band verder helemaal niet meer te werken viel. Dus alles stond er wel op, maar je kon dat niet meer uh, uitmixen. Dat was dus een uh, vervelend probleempje. Het kwam er dus op neer dat de hele plaat opnieuw moest. Binnen een week, want daarna zou Parker op tournee gaan in Zweden. Om het nog veel gezelliger te maken. Dus uh, je hebt uh, je, uh, drie keer in de ronde gewerkt met dat hele orkest. Voor niks. En dan heb je nog maar een week de tijd om de hele plaat over te doen. Wat doe je dan? Dan ben je een vriendje van je. Dat was in dit geval Nick Lowe een man die we later uh, zouden tegenkomen, één jaar later al, in 1978... met de hit I Love the Sound of Breaking Glass. Maar dit terzijde. Nick Lowe, die werd gebeld. Kan jij uh, dit hele project in één week met ons afronden als producer? Ja, dat wilde Nick wel. En uh, zo ontstond Stick to Me in zijn uh, uiteindelijke versie. Vandaar misschien dat het uh, nummer wat ik net uh, liet horen... The Moon Came Down, zo wanhopig klonk. En vandaar misschien ook dat I'm Gonna Tear Your Playhouse Down... toch ook geen vrolijk onderwerp, extra gemeen en smerig klinkt. Daar zitten we natuurlijk een enorme dosis frustratie onder. En jaren later, zei Parker... eigenlijk hartstikke goed gelukt, die plaat. I'm Gonna Tear Your Playhouse Down in uh, de versie van Graham Parker in the Rumor van die rare LP. Stick To Me, een getergde Graham Parker op zijn best. Datzelfde nummer is trouwens later gezongen door Paul Young. Die had er nog een hit mee ook, maar die bakte er niks van. En dat ga ik ook niet laten horen, heb ik helemaal geen zin in. Nog één nummer van Stick To Me om uh, te illustreren dat Parker uh, echt gespecialiseerd is in beroerde onderwerpen. Problem Child is een mooi voorbeeld daarvan. wel Jan Emaus, Graham Parker. Ik was hem helemaal vergeten. Ik ben nog naar een concert geweest. Ja, zo oud ben ik dan. Goed, Ko van Gever, Geemert, uh, die zoekt en leest poëzie voor de nacht. Vroeger was dit mijn lievelingsdichter. Ja, J.C. Blom. 1966 overleden. Mijnen ook. En uh, nu, het, ja, ik heb ze natuurlijk weer eens doorgelezen. en ik ben er nog wel heel gek op. Alleen denk ik wel, soms één couplet of twee zinnen zijn soms mooier dan het hele gedicht. Maar daar trek ik me niks van aan. Ik ga toch dat hele gedicht voorlezen. Je kunt het altijd knippen. He? Ik wil beginnen met drie gedichten uit zijn bekendste bundel, Media Vita. 1931 geschreven, zo in het midden van zijn leven. En daar wil ik graag dat gedicht uit lezen. Uitzicht. Gij waart een kind dat nachten wakker lag. Een knaap die ziek ging aan zijn eerste dromen. Een jongeling, wiens drang was, elke dag gloeien als vuur... en als wild water stromen. En nu, een man staart zonder woord en zucht... naar het hopeloos uitzicht van zijn latere dagen. Een zon die smelt... Een najaarslucht, een middagzee die in de mist vervagen. Terwijl ik het voordat zat ik te denken: van, zijn er nou eigenlijk echt gedichten voor mannen? Wat vind jij ervan? Nou, nou, ik zie hier wel zo'n. Het zo zo gaan ook vaak ja. over mannen, ja. jongelingen en knapen. Toen dacht ik: zou vrouwen daar nou ook enige affiniteit hebben? Nou ja, ik bedoel, ik heb het altijd heel mooi gevonden. Ik heb het alweer een tijd weggelegd, maar. Ik heb dat nooit, nooit vroeger nee, nooit zo ervaren. Ik heb het er nooit in verdiend en ik heb het ook nooit bedacht, maar ik bedacht het maar ineens. Ja, ja. Als ik je zo voor me zie. Zondag. De stilte, nu de klokken doven, wordt hoorbaar over zondags land en dorpse woningen. Waarboven een schelpenkleurige hemel spant. De jeugd keert weer voor de in gedachten verzonkenen, die zich hervindt. Een warm van onbestemd verwachte in zondagstilte een kind. En tussen toen en nu, het verwarde bestaan dat steeds zijn heil verdreef. De scherpe dagen waar de flarde van wondenhart wonden hart aan hangen bleef. Niet te verzoenen is het leven. Ten einde is dit wellicht nog het meest te kunnen zeggen. Het is even tussen twee stilten luid geweest. Die zin is mooi, hè? Ja. Herinnering. De gloeiende avond in de kleine stad. Verlichte ramen stonden ruisend open. Naar zomertuinen en het langzaam lopen van de geliefde langs het grijze pad. Als dit geheime ooit weer te leven was... hoe dat het zachte licht van een lantaarn scheen op de donkere gedempte blaren... wist het hart dat het van de dood genas maar het vergankelijke kent geen keer dan in de opstanding der herinneringen. Gisteren is even ver als deze dingen. In het verleden is de tijd niet meer. Toch zullen wij het sluiten van de kring... waarin ons dreef des levend streng beschikken... die als de lucht onhoudbare ogenblikken... onze enige eer zijn en rechtvaardiging. En zullen we in de werveling van de tijd... en de vervoeringen die niet beklijven... Indachtig aan onze oude dagen. Blijven met onvergankelijke aanhankelijkheid. Tot aan het zwichten en het laatste tij. Wanneer de wereld één wordt met het duister. En wij de niet te horen woorden fluisteren. Voorbij, voorbij. O, oh en voorgoed voorbij. Dat, is, ja, dat werkt helemaal toe naar die laatste zin. Hè? Die is dan ook werking zo ontzettend goed. Oké. Okay. Een aantal gedichten uit andere bundels van hem. Grafschrift. Het in zijn roes slechts halfgeleegde glas... staat naast de stoel waar hij heeft uitgestreden. Het laatste boek is op de grond gekleden. In de om de kachel heen gemorste as. Wat geeft het of men zo of anders leeft? Dit zagen de verschrikten die hem vonden. Een mens die niet meer bloed uit duizend wonden maar het leven eindelijk overwonnen heeft. Nieuwjaar. De nieuwjaarsklokken luiden door de radio. Stortregen valt. De dag is onbeschrijfelijk goor. Men is alleen gelaten en aanvaardt het zo. Men vraagt zichzelf niet af. Waarom is het en waardoor? Tegen het leven is toch immers niets te doen? De wereld heeft geen orde meer omheen te gaan. En het hart wordt niet, gelijk de landen... Jaarlijks groen. Er is geen vlucht uit een vergoed mislukt bestaan. Door, door Bloem leerde ik dat als je een verlangen hebt... dat je dat moet koesteren. Want als je het verlangen vervult, dan moet je weer nieuw verlangen... Zoeken. Ja, nou ja. De, ware levensles? Ik, ik ging nog even verder. Ik, ik dacht, je moet geen verlangen hebben. Want die krijgt, dat wordt nooit vervuld. Ach, heel wat ongezellig. Ja, maar dat is toch ook een beetje de visie van Bloem, volgens mij. Het onvervulde verlangen. Het ja, is, precies. Maar het moet onvervuld blijven. Ja, maar daar heb ik nooit moeite mee gehad. <lacht> <lacht> nou, dit gedicht, dat natuurlijk, dat, dat ken je ook heel goed. Aanvaarding. Toen ik jong was, bestond ik in vormen van het leven dat komen zou een vervoerende wereld doorstormen, een lied en een eindelijke vrouw. Het is bij dromen gebleven. Ik heb wat een ander ontsteeld aan het immer weerbarstige leven... slechts als mogelijkheden verbeeld. Want ik wist door een keuze verloren, ieder ander verlokkend bestaan. Ik heb dan ook niets verkoren, maar het leven is voortgegaan. En het eind dat ik wilde ontvluchten, is de aanvang gelijk die het had... Onder Hollandse regenluchten in een kleine Hollandse stad. Ingelijfd bij de bedaarde wordt het hart dat geen tegenstand bood. Men begint met het leven te aanvaarden en eindelijk aanvaardt men de dood. Ik le lees altijd ingelijfd bij de bejaarde. Dan denk ik, daar staat bedaarde. Uh, ja, je kan zeggen, die wordt er niet vrolijk van. Maar aan de andere kant zit er natuurlijk ook wel zeker in, de, in zijn later leven... wel berusting in. En dat heeft, heeft toch ook wel wat, hè? de enige troost. De gelatene. Die moest ik ook lezen. Voor, voor, zeker voor het laatste stukje ook. Ik open het raam en laat het najaar binnen. Het onuitsprekelijke, het van welheer en van altijd... Als ik één ding begeer, is het dit tot het laatste te beminnen. Er was in het leven niet heel veel te winnen. Het deert mij niet meer. Heen is elk verweer als men zich op het wereldoude zeer... van de miljarden voor ons gaat bezinnen. Jeugd is onrustig zijn... en een verdwaast hunkeren naar onvergankelijke beminden. En de eenzaamheid is dan gemis en pijn. Dat is voorbij, zoals het leven haast maar in alleen zijn is nu rust te vinden. En dan, het had zoveel erger kunnen zijn. Ja. Dat is wel een beetje mijn levensmotto geworden, moet ik je eerlijk bekennen. Ja, moet je dan lachen? Nee, nou, bespuikt. Ja, ja. Traantje, laten ook. Insomnia. Denkend aan de dood kan ik niet slapen, en niet slapend denk ik aan de dood. En het leven vliet gelijk het vloot, en elk zijn is tot niet-zijn geschapen. Hoe onmachtig klinkt het schril te wapen... waar de levenswil ten strijd mee nood... naast der schrille stoot, die de grijsheid oproept met de knapen. Evenals een vrouw die eens zich gaf... baren moet of ze al dan niet wil baren... want het kind is groeiend in haar schoot... is elk wezen zwanger van de dood... En het voorbestemde doel van paren is niet minder dan de wieg het graf. Ja, en dat tweede couplet is eigenlijk... Dat, dat mag er voor mij wel uit, vind je ja. niet? Ja, ja de, de, de, de, de oh, oproep met de knaar. Ik bedoel dat, dat het ook, ook jonge mensen en zowel als oude mensen... Maar zo'n klein dat, stoot, dat vind ik ja. dan ook wel zo'n stom woord. Ik ben een eens. Ik wil besluiten met een vertaald gedichtje. Ik vind het zo'n optimistisch leuk gedichtje... En, uh, ik, ik wil het nog wel eens voor me uitmompelen als ik uh, s'avonds uh, zit. Het is een van Lee Hunt en het heet Rondo. Janny Jannie zoende me uit de stoel waar zij iets had opgesprongen. Tijd jij dief die elk gevoel op den duur hebt weggedrongen. Noem mij oud, versleten, kaal. Geef voor alles me onvoldoende, maar vergeet niet dat me eenmaal Janny zoende. Falling star and put it In your pocket, never let It fade away Catch your falling Star and put it in Your pocket, save it for A rainy day For love may Come and tap you on The shoulder, some Starless night Just In case you feel you want To hold her You'll have a pocket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 Just in case you feel you wanna hold her, you'll have a pocket full of starlight. Pocket full of starlight mm -hmm. Catch a falling star and put Catch it on its pocket. It it pocket. Never let it fade. Away. Catch a falling star and put it, it on it it its pocket. pocket. Save it for a rocket save day. It for a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 It's SAVE IT FOR A SAVE IT FOR A DAY SAVE IT FOR A, rainy day. Save it for a rainy day. Ja, een troostliedje voor Ko van Gemert. Als hij s'avonds laat in die stoel zit te mijmeren over die zoen van neertijds, pericomo. Catch a falling star and put it in your pocket. Het was het levensmotto van mijn oude vriend Rob Klap. Hij rustte zacht. Tijd voor Simon Carmichelt. Blijf hem lezen of ontdek hem. Nou, vanmorgen heb ik iets leuks. Uh, twee topacteurs die Simon terzijde staan: Kees Brussen en Ko van Dijk. Kees Brussen begint met de kronkel uh, die uh, neef en radioman Jan Carmichelt uit zijn hoofd kende. Weet u toch? nog? Jan Emaus uh, vertelde dat hier een paar weken geleden: De Erepoort. <tied> Op de dam hield een oude, morsige man met een klein grijs zikje mij staande en zei: Mijnheer, mag ik misschien een dubbeltje voor de Erepoort? Ik stak mijn hand automatisch in mijn zak, maar vroeg voor ik het geld overreikte: Ja, waar staat die Erepoort eigenlijk? Ach, meneer, sprak de man met een filosofisch gebaar: Er is helemaal geen Erepoort. Nou, dan geef ik ook geen dubbeltje, verklaarde ik opstandig, ik laat me tenslotte niet neppen. Maar, meneer, wees net toch redelijk riep de man. Wat ziet u nou aan zijn Erepoort? Een paar van de serpentines en een miserig stukje groen. We zijn toch alle twee volwassen mensen. Wees blij dat ik er geen heb gemaakt. Kijk, hij praatte zo luid en met zulke nadruk... van doen niets gesteunde verontwaardiging... dat allerlei mensen stil bleven staan. Wat uh, is hier in de hand? vroeg een bolle postbode. Ach, zei een juffrouw, die slongen uit die oude klap gegeven. Ja, maar dat is nou toch een toppunt, riep ik net. Die femt zei tegen mij... Met je? oordeel zelf, sprak de uit. Deze man is mijn geld schuldig en wil hij mij niet betalen. En weet u waarom niet? Hij nam een demagogische pauze en vervolgde honen. Omdat ik hem niet vertellen kan waar in Amsterdam een airport staat. Alle mensen begonnen luid te lachen. Ze gaven mij geniepige duwen en de postbode riep. Kijk eens staan, die kinderachtige vindt. Een airport wil je zien en er is helemaal geen feest vandaag. Ik duwde woedend terug en schreeuwde gelogen. Die man is zelf over dat ding begonnen. Hij zei dat er een gemaakt was en... en... Nou, mensen, ik hoef u al niks meer te vertellen. Zei de oude rustig en hij ontblootte zijn hoofd... om zijn eerbiedwaardige lokken te laten zien. Heb je het uiteindelijk van een man... die op een doodgewone dag de dam gaat versieren? Nee, zo zag je er niet uit. En iedereen drong op tegen iedereen... en een kwartier later zaten we met een hele club op het politiebureau... De brigadier had een snor. Student zeker, zei hij begrijpend tegen mij. Waarachtig niet, antwoordde ik strijdvaardig en gaf hem mijn papieren. Met een half oog keek hij ze in. Toen ging hij op de rand van zijn tafel zitten en zei... met de geknepenheid van iemand die in strijd met zijn natuur... een zaak nu eens heel tactisch zal aanpakken. Kijk eens, meneer. We zijn tenslotte allemaal jong geweest. En uh, nou ja, kijk, een grappie is een grappie, maar er zijn grenzen, nietwaar? Ik wou iets zeggen, maar hij wenkte af. De man heeft mij alles verteld, vervolgde hij. Afijn, ik begrijp het best. Wij hebben hier met studenten al van alles aan de pet gehad... maar hou me even de goede meneer. Mooi is het niet om een oude man voor te gek te houden. Maar luister nou toch eindelijk eens, riep ik wenend. Die vent komt naar mij toe op de dam. Vraagt geld voor een erepoort en er is helemaal geen erepoort. De brigadier knikte mij bemoedigend toe. Kom nou sprak die feintjes. Nou zal u als gestudeerd mens toch zelf wel begrijpen... dat dat een vreselijk onwaarschijnlijk verhaaltje is. Wie zal zoiets nou doen? He? Nee, u moet staan voor wat u gedaan hebt. En ik vind het misselijk om een oude man te schoppen. Schoppen, schreeuwde ik. Ik heb helemaal niet geschopt. Er benen vier getuigen van, sprak de brigadier somber... en er wees op drie querulanten en een valse juffrouw... die mij vanaf een bankje mesblikken toewerpen. De juffrouw riep vuil. Er is geen eerbied meer voor grijze haren bij de jeugd van tegenwoordig. De mannen knikten neerslachtig en zagen er naar uit dat zij graag eens met mij op de vuist zouden gaan. Ik voelde mij doodmoe worden. Nou ja, zei de brigadier die mijn gezicht bekeek. Kijk, beulen benen we hier ook niet, meneer. Er zijn al rechtszaken genoeg op de wereld, dus als het even kan, dan geven we er geen gevolgen aan. Ja, wat moet ik dan doen? vroeg ik moedeloos. Nou, dat is dood eenvoudig, sprak de politieman. Kijk, u betaalt die oude man de rechtsdaalde die hij nog van u krijgt, en wij zien verder van alles af. Mijn krachten waren totaal verbruikt. Ik liet de oude binnenbrengen en ik betaalde. Nou, dankjewel, Andries, zei hij mijn hand En laten we het nou verder maar vergeten. We zijn tenslotte volle neven. En het is ook niet de eerste schop die ik van jou gehad heb. En kijk, uh, Andries, wat die honderd gulden aangaat... gillend rende ik het bureau uit en sprong in de gracht. En pas op de bodem vond ik rust en recht. Het verhaal dat u net van uh, Kees Brus hebt gehoord... dat is eigenlijk gebaseerd op een waargebeurde aanleiding. Die man die zegt dat hij die erepoort heeft gebouwd... maar niet in werkelijkheid heeft gebouwd. Maar verder is natuurlijk dat gegeven... tot in het absurde doorgevoerd... waardoor er een min of meer komisch effect ontstaat. Een heel ander procedé... is gevolgd in het verhaaltje... dat Co van Dijk u nu gaat voordragen. Uh, een verhaaltje dat een beetje ongewoon is voor mij... omdat ik er zelf niet als waarnemer... en als getuige in optreed. Maar de problematiek... daar zit ik zelf wel in. Het verhaal heet... Een wilde nacht. Toen de handelsreiziger om half tien s'avonds van de trein kwam... ...drukte hij zijn gewoontekus op de wang die zijn vrouw hem voorhield... ...en vroeg om zich heen kijkend, waar is Miesje? Dat weet je toch, zei ze. Vanavond is dat feest waar ze heen mocht. Het was haar eerste bal. In haar eerste mooie jurk was zij om acht uur met de tram naartoe gegaan... Een wat straal meisje van zestien met een glimlach vol verwachting. Ontgoocheld ging de vader zitten. Oh, ja, zei hij. Hoe laat komt ze thuis? Om één uur, antwoordde de moeder. Dat hebben we toch afgesproken? "Oh ja, zei de man. Eén uur. Hij vouwde de krant open, sloeg hem weer dicht en sprak... Je weet dat ik het laat vond. Ja, maar die andere meisjes mogen ook tot één uur, zuste ze. Want ze wilden het niet weer allemaal opnieuw ontketenen. Hij knikte stuurs en stond op. Blijf nou toch zitten, zei ze. Je bent zo onrustig. Heb je een goede dag gehad? Wie zijn er nou eigenlijk allemaal op dat feest, vroeg hij. Nou, Annie Geertje... En Fieke begon ze... Nee, nee, nee, nee, de jongens bedoel ik, zei hij ongeduldig. Oh, Frits en Henk en de jongen van de slager... N -n -n -n, die ook, riep hij. Die gekke woesteling, die elke dag met een andere meid langs sliert. Ja, die ook, zei ze een beetje kort. En liep naar de keuken om thee te zetten. Hij ging weer in zijn stoel zitten. Maar gespannen en klaar om uit te rukken. En zo bleef hij, tot hij tegen Elfen plotseling zei... Zeg, zullen we nou eens gaan kijken? Hè? Dan kunnen we hem meteen mee terugnemen. Ach nee, zei ze. N maar ik ben daar niks gerust op, topte hij. Ze is nog zo'n kind. En die slagersknul, waar ze natuurlijk de hele avond mee moet rondhossen. Ik heb er zeker ook wel opgemerkt, hoe je altijd naar haar kijkt. Er zijn toch ook nog andere jongens, zei ze nette, rustige. Maar hij bleef zeuren... en een kwartier later namen ze de tram. Eerst liepen ze wat in de harde wind om het gebouw heen. Toen gingen ze in een café er tegenover zitten... tot het feest begon uit te lopen. Wachtend achter een boom om haar op te vangen... zagen ze de jongelui langskomen. Maar Mische was er niet bij... Een zaal is helemaal leeg, dame, zei de kellner toen de moeder was gaan vragen. Nou, dat is mooi, hè, zei de vader bitter in de taks in de huis. Dat is verdomd mooi, hè. Die is wie weet hoe vroeg al met die mooie vleeshouwer aan de zwier gegaan, hè. Het was mevrouw te druk op het feest. Ach, dat weet je toch niet, zei ze. Die staat te zoenen in portiek, constateerde hij wrang. Of in een kamer ergens. Vooruit maar, het is mooi hoor. Stuur je kind vooral naar een feestje. Dan is ze in net gezelschap. Maar ik zeg je één ding hè. Die jongen, die breek ik morgen persoonlijk allebei. Jij breekt niks, besliste de vrouw. In het donkere huis gingen ze verslagen op de rand van hun bed zitten. De klok wees al bijna half twee. Zal ik nieuwe thee maken, vroeg ze. Zet maar koffie, zei hij. Dat wordt waken vannacht. Ze liep bezorgd naar de gang en bleef een poos weg... hem overlatend aan zijn sombere overpijnzingen vol zelfbeklag. En, en dacht je dan helemaal niet... hoe papa het vinden zou, zou hij morgen tegen haar zeggen... Telde papa dan helemaal niet meer mee. Hij kreeg tranen in zijn ogen... en veegde ze snel af toen hij zijn vrouw hoorde binnenkomen. Heb je, <coughs> Heb je de koffie? vroeg hij. Nee, zei ze zacht. Ik ben bij Miesje geweest. Bij Miesje? Ze ligt in bed, vervolgde ze. Ze is al om half twaalf thuisgekomen... toen we net weg waren... En ze mocht tot één uur, riep hij. Ze vond het niet leuk, zei de moeder. Zie je, ze is niet gevraagd. Geen één keer. Ze zat daar maar. Niet gevraagd, schreeuwde de man. Wat denken die snotjongens wel? prachtig, Ko van Dijk, die deed uh, las Simon Carmichelt. Blijf hem lezen. Uh, hartstikke goed. Uh, we gaan naar uh, uh, Frank F. Starik, zo moet ik het zeggen. Uh, hij is bezig met uh, iets heel moois, vind ik. Hij schrijft hele korte fragmentjes. In korte fragmentjes over zijn moeder. Zijn oude moedertje, die uh, ja, bezig is de te worden. Uh, wordt ook een boek. Zal in, uh, ik denk, in het najaar verschijnen. Ik vind het heel mooi. Moeder doen. Sometimes Sometimes I feel Like a motherless child Sometimes I feel Like a motherless child A long way From home. Moeilijke namen. Moeder heeft de auto ooit van een vriendin overgenomen. Het is een enorm lelijk ding, een automaat. Dan hoef je niet zo moeilijk te schakelen. Het interieur is een geheel in hard plastic uitgevoerd. Alles grijs. In de zes jaar dat het ding nu in de garage staat... is er amper 30.000 kilometer mee gereden. Er zit een radio met een cassette-recorder in. Altijd binnengestaan. Van een oud vrouwtje geweest. Het lijkt te mooi om waar te zijn. Erik, Jan en Gita willen de auto wel kopen. Op een zondag komen ze langs om de aanschaf te overwegen... Wat een moeilijke namen hebben de mensen toch tegenwoordig, vindt mijn moeder. Als ze afscheid nemen, is er toch iets blijven hangen. Dag Dirk Hans, zegt ze. En tegen Gita, dag hoor. Westerstraat. Ik ga kijken in een kleinschalig verzorgingshuis...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 Fear. Like a motherless child a long way From home A long way From Het uh, puntstarik met zijn serie Moeder doen... is nu ook uh, wekelijks terug te lezen in de Trouw. Iedere maandag en vrijdag. En dan nu uh, muziekliefhebber en kenner... voorzitter van de SPAM, Stichting der Promotie van de Achtergrondmuziek... Rex van Beuningen. Jan Emaus praat met hem. Twee en half uur... Ja, ik kom altijd met de treinen. Dan kan ik even een beetje nog uh, voorbereiden in de trein. Ja, maar je kan in die trein die platen niet draaien natuurlijk. Want jij hebt geen mp3-speler of zo. Dat doe jij niet aan, hè? Ik ben van de vinyl en van de analoge uh, gegevens. En uh, uh, ik heb al die platen, al die muziek zit in mijn hoofd, Jan. Dames en heren, een hele goede morgen namens u allen aan Rex van Beuningen. En een hele goede morgen, Jan Neeman. De banjo. Nou, dat... De... Dan geef je gelijk alles weg. Nou, dat is niet erg. Dat is niet erg. Ik, ik, ik, ik vind je enthousiasme geweldig. Inderdaad, de banjo. Ja, weet je waarom ik zo verbaasd ben? Ik stel me niks voor bij een banjo. Ik denk bij ja, een banjo, dingen, dingen, dong, dong. En pling, plang, plong. En pling, dingen, dange, dong, en pling, plang, plong. Dat zou bijna een nummer van teach in kunnen zijn. Maar um, ik wil toch dat instrument. Want. Naar jouw reactie begrijp ik al dat je er geen zak van weet. En daarom wil ik dat instrument weer eens eventjes naar voren halen. Zoals uh, ja, alle vergeten instrumenten en vergeten liedjes. Ik heb hier een, uh, een prachtige single voor mij. Alleen die hoezal, dat is toch, daar word je helemaal vrolijk van. Ja, er staan lachende bij... lachen, lachen, banjo's op. Nou, en daar moet ik ook ontzettend om lachen. Want het die, die, die, zijn de dancing banjo's van de Big Ben Banjo Bands. Kan je dat nog een keer zeggen, de uitvoerende? Dat zijn de dancing banjo's banjos van de big band banjo band. Ja, hoeveel leden telde dit orkest? Dit telde twaalf leden. En die speelden allemaal banjo. Die speelden daarvan negen speelden banjo. Ja, en die andere? Die deden de bas en de drums en de blazerssectie. Ja, uh, ja, ja, ja. Dat snap ik, maar de basis? Van, van de, hoe heet ze nou? De Big Ben Banjo Band. Dat U, waren de banjo's dus? Dat, uiteraard, want het was een schitterend instrument. Hè. Het is een, een, een rond instrument. Het is eigenlijk een drum, maar daarover snaren spannen. En spannen. Ja, dat, welke dat, idioot is daar? Ja. <laughs> hoe bedenk je dat? Nou, dat moet op een gegeven moment zijn dat is in de tijd van dat er nog dingen uitgevonden werden. En dat mensen de, de, de, de, de moed hadden om dingen, uh, snaren over een drum te spannen. Maar dat was dus een gefrustreerde drummer, een soort Phil Collins, die zou die zag dan de rest van de band de hele tijd maar een beetje de blits maken met die gitaren. En die dacht bij zichzelf, nou... No, Dat kan ik nog... ook. Dit was nog uh, ver voor de tijd van de gitaren. Zeker van de elektrische. En uh, dit was een tijd waar uh, zaken werden uitgevonden. En ik wou je even meenemen in die wereld van de banjo Want uh, de banjo en dan citeer ik uh, dus de hoes. De banjo is in fact een essentially lighthearted and gay instrument. Gay instrument. Yes, het is een very een gay instrument? Banjo is een gay instrument. Inderdaad, capable of setting the sternest, critics, feet tapping en fingersnapping. Dat die village al, uh, people die allemaal op een banjo speelden, dat ja, snap je dan niet achteraf. Is ook ongelooflijk, maar mensen worden er gewoon getouched, worden gewoon aangeraakt door, door het vrolijke karakter van het instrument. Zullen we een klein stukje draaien, want je wordt vanzelf heel. Ik afgelopen. kan haast niet wachten, ik kan haast niet, niet wachten. We hebben er een hoop aan het kletsen, maar laten we het gewoon eens illustreren met een stukje banjo muziek. Hallo, daar gaat hij. Dat is toch schitterend, lieve mensen. er nou eens. Daar komt hij aan. 1, 3. Kijk, en dat bedoel ik nou. Je kan er heel veel woorden aan vuil maken. Bijvoorbeeld... Uh... Uh, is het de ideal party rouser? Is it the ideal party rouser, Banjo? Het is een party rouser. I think so, I think so. And that is precisely the effect achieved by Nori Paramore. This is one uh, of the big band Banjo went in his collection of all-time favorites. Is solo? Dit nah, is een uh, Banjo solo eigen <laughs> Dat ja. was een solo toch niet? Dat was een banjo-solo. Pak en... hem eens terug, ja, terug, pak hem eens terug. Ja, ja, Sorry hoor, ja. dat ik dat... dat zo apart. Ja. Hier, kijk. Ja, dat is geen naaimeisje hoor. Echt waar. Ja. Dat is gewoon uh, gezellige, vrolijke muziek. En uh, dat wil ik uh, graag aan de luisteraars van het Nacht van het Goede Leven aanbieden. Kijk, kazoo-solo, Kijk je er ook bij. Gratis. Kazoo. Wat een gekke huis! We ook even de kazoo meegenomen op deze nacht. Dat is wel een gay stelletje. Dat was een zeer gay stelletje. Die had hadden een lol, ja. dat is niet mooi meer. Weer die kazoo's. Mooi, hè? Je, jij gaat om, hè? Ik, ik zie ben, het Ik ben, ik ga, ik ben ja, al om. Ja, je, bent, je bent helemaal een glunder, Ik ga je helemaal voor. Wat een leuk. Wat een prachtige manier om je week te beginnen, hè? Ja, dit, is, dit is geweldig. En dit krijg je jongen gratis. Je zet de radio aan en dan hoor je de Big Band Banjo Band met de dancing band. Instant vrolijkheid. Rex, ik wil je ontzettend bedanken. Ik, ik durf te wedden dat mensen die nog in bed liggen, liggen nu met een big smile in bed. Inderdaad, kijk, ik word er vrolijk van. En de mensen die luisteren ook. Ik weet het zeker. Tot volgende week. Tot volgende week, Jan. Het oh, is nou jammer. Goed. Vergeet onze website niet, uh, www.adelinevanlier.nl. Dan kan je alles teruglezen, ook de playlists en uh, terugluisteren. Je kan je ook abonneren op de podcast en iTunes. Uh, je kan me bevrienden op Facebook, Adeline van Lier. Daar gooi ik ook al die podcasts op, dat is wel handig. En uh, mail me op het Karo.nl nou, volgende week dacht ik weer jong talenten hebben. Lucas Hamming. Hij heeft een hele lekkere stem. Maar uh, hij meldde me van de week. Oh ja, Linde, uh, ik ben dan uh, op een festival. Ik zei, oh, moet je er spelen? Nee, maar daar uh, ga ik heen. Ik zei, ja, Lucas, dat gaat niet zo. Dat kan je niet zomaar doen. Eikeltje, zei hij. Nou, en toen kreeg ik opeens een mail van... Nou, ik vind niet dat u dit soort woorden tegen mij kan gebruiken. Ik denk, nou ja... Lucas, Lucas Hamming. Hij, zit ook in, uh, hij is doorgestoten in de rondes bij beste songwriter. Ik vind hem nog steeds heel goed zingen. Het is, uh, het is een neefje van uh, een van mijn beste vriendinnen. Maar uh, ik vind hem niet erg professioneel. Maar goed, hij ging iets anders regelen. Nou, ik moet er nog achteraan. Maar toch maar even een liedje van hem. Morning Song. Hè. Het is morgen, dus ik denk, nou, komt die. <tied>